you do best to see home the meaning is clear don't ever stray too far and don't disappear no don't disappear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 My sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day, I'm feeling very happy. Seems came, okay, I knew you were the one.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 I close my eyes and all I dream is you, sing, sing, sing my dream around do See my dream around Sing, sing, sing, sing my dream around Do, sing my dream. See, see, see, sing my dream around See sing my dream around. See, sing, sing, sing, my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, do, do sing my dream. Da da da da da. Da da da da stay. Leuk, hè? Die Italo-Deun uit de jaren 80 van de Silver Potsoli. hoorde Around My Dream. En hier is Ariane Grande. We out here vibing. We vibing.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 De renovatie van het park gaat in januari van start. Dankjewel Albert-Jan. Het Zandvers in het kort. Ook naar te lezen op de ZFM-app. En dan komt hij ja Fred. Speciaal voor jou uit deze plaats. Dries Roelvink. Ja, Volgende week treedt hij live op tijdens het uh, muziekfestival. En daar ga je alvast een klein beetje in de stemming brengen met Costa Hollandia.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 in hand, het stond vanmorgen in de krant, de zon schijnt gewoon in Nederland. Een zomerdag in Nederland, de geur van zonnebrand, terrasjes vallen tot midden in de nacht stormolinos heel misschien tot volgend jaar. Ik hoop dat Carmen dan weer op me vaart. Costa Hollanda in de zon, waarom onze liefde ooit begon? Het in de krant. De zon schijnt gewoon in Nederland. Ja, ja, ja, ja. Volgende week gaat het gebeuren hier op het Raadhuisplein in Zandvoort. Het muziekfestival, het Nederlandstalige Muziekfestival. En ook deze Dries Roefing treedt daarbij op. En volgens mij gaat hij deze ook wel doen, Albert Jan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 over deze geweldige disco-klassieker van uh, Sister Sledge En We Last in Music. Ja, vorige week vond er plaats op het uh, circuit Sanford. Wat een geweldig spektakel. De Jumbo-race uh, dagen uh, Driven by Max Verstappen. Ja, die ook uh, aan het uh, rijden is op dit moment in Monaco.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 Al met al beleefde Zandvoort een topdruk weekend. De aanwezige Formule 1-organisatie heeft met eigen ogen kunnen zien... dat Zandvoort klaar is voor de grote prijs van Nederland in 2020. Dus ze waren er ook, Albert-Jan? Zie, ja, daar waren ze ook. Kijk, ja, ja, heel goed. goed, heel goed. Nou, goed nieuws dus voor Zandvoort. En laten we hopen dat het daadwerkelijk in 2020 gaat gebeuren. Hier is de nieuwsin van Jean-Paul en David Ketta. En die heet Mad Love. Jingle up your body, jingle up your Love me Fat, give me some of that too. Cause we know your booty pop When the beat drop For me my baby where your treat is a rap Love the energy When your finger yeah, you top box In in, girl you in your ever love You ever look hot Every queen girl, girl You know, say you never, you never yet Slap I know I see But my wifey attack When I die for Precise and exact Good love Girl, it going so hard Woo. Girl, likes of the best Gonna spread it into a bar. Right. Hey, hey, yeah. Good love Can we be so bad? <laughs> <laughs> meedoen. ze op de zaterdag bij ZTV met deze van uh, jean en David Ketta. De nieuwe single heet Mad Love. De Inmiddels een half voor half 3. Hij zit tegenover mij, Albert Jan, met het weer voor de komende dagen. Nou, als u naar buiten kijkt, dan zult u het zeker zien. En als u op het strand zit, dan uh, geniet u er natuurlijk van. Want het is vandaag prachtig zomerweer.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 nou, dit weekend dus lekker barbecue weer hier in Zandvoort. Daar worden we vrolijk van. En hier is Queen.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 For Africa Today's your day. I feel it. You pay for way, you believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, eh, eh. hey. Tell me, Nami Nasan This time for Africa. Tell me, Blijft die leuke WK-lied uit 2010, alweer acht jaar geleden. Shakira en Wakka Wakka. En dit jaar in 2018 hebben we ook weer een WK-lied. Al hebben wij als Nederlanders daar weinig aan. De nieuwe WK-single uh, WK is van Will Smits en Nicky Jam. En heet uh, Live It Up. Ja, en die gaan we vast nog een keertje draaien zo bij Zalvoort op zaterdag. Volgende week dan vindt er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente.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 Bewonersbijeenkomst Centrum uh, Zandvoort. Dat allemaal in de vernieuwde blauwe tram hier in het centrum. Drop <middels>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 Yeah, only gonna push me away We're just friends. So don't go looking me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. No, no. You can be reasoned but don't, don't be impolite. I told you once, you've told me five, six thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Haven't I made, I made, I made it, me to say it I feel it, I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 Ai, ai, se eu te pego, hein? Vai, vai, vai, vai, vai. Vamos comigo, turma, sábado na.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 Você me mata, ai se te pego, ai ai eu te pego, viu delícia? Nossa oh. awesome. Ai se te pego En dat was een de zonnige hit van uh, Michel Taylor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 Uh, nog een drietal beklimmingen. Tijdens de beklimming van de uh, Pantaleon, op de top van 8, op 28 kilometer van de meet, zijn Nieve, Grosje, Schnatner en Brambilla vooraan nog over 28 vroege vluchters. Onder wie Geesink, Bouwman, Lammerdink en Lindeman. Met nog zo'n 30 kilometer te gaan hebben ze 6 punt, uh, ruim 6 minuten voorsprong op de groep met de roze trui van Froem. En nummer 2 Dumoulin op 40 seconden.